9 uur, Joopoot met het NOS-journaal. Minister Kamp blijft erbij dat tuinders geen seizoenwerkers... uit Roemenië en Bulgarije nodig hebben. Er zijn genoeg mensen beschikbaar voor wie geen werkvergunning nodig is... schrijft hij aan de Tweede Kamer. Vier uitzendbureaus hebben volgens Kamp aangegeven... dat zij genoeg polen kunnen leveren die hier vrij mogen werken. Het UWV gaat tuinders tot 1 juli actief helpen op hen te vinden. Pas als dat niet lukt, wordt er een vergunning gegeven voor Roemenen of Bulgaren. Na 1 juli moeten de tuinders het zonder hulp van het UWV doen. Kamp erkent dat Nederlandse werklozen moeilijk voor het seizoenswerk te porren zijn. Hij schrijft dat het UWV en de gemeente daar meer werk van moeten maken en werkweigeraars moeten straffen. De Libische opstandelingen hebben hun interimregering uitgebreid. Vicepremier wordt de vroegere Libische ambassadeur in India... die zich direct na het uitbreken van de protesten... afkeerde van kolonel Gaddafi en de kant van de opstandelingen koos. Ook zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie benoemd. Er was al een premier, Mahmoud Jibril. De interimregering is het uitvoerende orgaan... van de Nationale Overgangsraad van Libië. De voorzitter daarvan, Abdul Jalil, is de president van de opstandelingen. Paleis Het Loo krijgt een Japon van prinses Sophie der Nederlanden... de enige dochter van koning Willem II en koningin Anna Palona. Het is een jurk uit het midden van de 19e eeuw. Opvallend is onder meer dat de transpiratiekringen nog te zien zijn. Het Loo krijgt de jurk van schrijfster Tera Koppens... die een boek heeft geschreven over de oranje prinses. Ze had de jurk weer gekregen van een achter achterkleinkind van de prinses. Volgens textieldeskundigen van het LO is de Japon in goede staat. Wel is de garnering van handgemaakt tule in de loop der tijd vergaan. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgenperiode met zon en in de middag kans op een bui. Het wordt morgen 13 graden langs de kust tot 18 graden in het oosten van het land. In het weekend bewolkt, buiig en vrij fris. Dit was het NOS-journaal.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 Want daar werken de meest ervaren oogartsen met de modernste apparatuur. Kijk op visionclinics.nl De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Podiumbeest Roel van Velsen die is na half tien te gast. Dan hoor je ook zijn nieuwe single hier, Too Good To Lose. En er wordt veel gepraat over het slecht niveau van de hbo-opleiding in Nederland. Maar op het mbo is het ook niet bepaald een feestje. Hoe slecht het daar gesteld is, hoor je zo meteen. En politici eten verschrikkelijk veel junkfood. Wat precies, dat hoor je ook. En wil je ons volgen hier in de studio? Dat kan. Ga naar bntoday.nl en klik op de webcam. Ranking the news. Dan zie je ook onze nieuwe Luc. Tenminste, Luc is op vakantie en daarom is Lieke hier, Liekeveld. Goedenavond. Goedenavond. Op vijf. Vanavond staan de drie J's voor Nederland in de halve finale van het Songfestival. Omdat er al jaren wordt getwijfeld of we nog wel mee moeten doen, wordt er steeds minder aandacht aan besteed. Met de vijfde plek in deze ranking zal ik het dus wel even noemen, maar niet al te lang over hebben... Vriendjespolitiek en diva-gedrag die overheersen op het Songfestival. Dus Nederland die stuurt drie Volendammers met een gitaar. Goed idee. Ik zat in de gids zo vandaag te kijken naar zo'n line-up, wie staan er allemaal. En als je dan 3JS ziet staan, dat is toch een beetje vreemd. Vind je? jots of... De... drei j Ik weet niet of dat werkt eigenlijk. Ja, daar hadden de 3Js nog niet aan gedacht. Wel hebben ze het liedje vertaald naar het Engels. Dus je vecht nooit alleen, dat is uh, Never Alone geworden. En uh, ja, daardoor hebben ze denk ik wel nog een grotere kans om te winnen. De kans dat Nederland gaat scoren, uh, laat ik zeggen de finale gaat halen, zie ik wel een beetje groeien door de, door de opdrukkende invloed van, uh, van de juryleden bij het Eurovisie Songfestival. Oh, dus eigenlijk valt het met die vriendjespolitiek juist wel mee. Daarnaast. Uh, ...is in dit geval, en daar mogen we ook uh, God op onze blote knieën voor danken... Uh, ...is het zo dat al onze vrienden met ons meestemmen. Uh, want welk gelukje hebben we nog meer? Niet alleen België, uh, altijd goed voor een paar punten aan Nederland... ...maar ook Israël, ook Duitsland en ook Oostenrijk. Nou, dan is de plek dat we in de finale komen wel heel erg groot dus. Zoals je weet, Nederland is tot nu toe uh, de, af, de afgelopen tien jaar... ...het slechtst presterende land op het Songfestival. Nou nee, goed, tot zover het Songfestival geen groot nieuws, dus laten we het er niet meer over hebben. Op vier, in het Spaanse stadje Lorca heeft een aardbeving veel schade aangericht. Een aantal mensen heeft het niet overleefd. En dat meldt het RTL Nieuws gisteravond. Goedenavond het laatste nieuws. Twee aardbevingen in het zuidoosten van Spanje hebben aan zeker tien mensen het leven gekost. Maar twee mensen die bleken vandaag gelukkig toch niet dood te zijn. De Spaanse stad Lorca neemt de schade op na de aardbevingen van gisteren. Toen werd Lorca en omgeving aan het begin van de avond twee keer getroffen door een beving. Zeker acht doden. Ja, de doden dat zijn vijf mannen, twee zwangere vrouwen en een kind. Nou, ondanks het drama doet Lucia Perez wel mee met het Songfestival voor Spanje. Ze staat al in de finale, maar Spanje die stemt vanavond ook mee in de halve finale. Dus hopelijk voor Nederland. Op drie. In een school in Eindhoven zouden honderden muizen rondlopen. Onder andere in de lokalen waar volgende week de eindexamens moeten beginnen. Maar de muizen die zijn moeilijk te vinden. We hebben wel allemaal om ons heen gekeken, maar geen enkele muis uh, ontdekt. En we weten, behalve dan de computermuizen, ja. Maar we hebben verder ook. Uh, ja, verder is er niet zoveel gebeurd. Ja, vreemd. Waar zou dit gerucht dan vandaan komen? Wat er wel aan de hand was is dat wij een examenstunt hadden... georganiseerd door een uh, afdeling uh, van de leerlingen van HVO en VWO. Uh, en die had het thema beestenboel... De examenstunt is meestal het einde van je middelbare schooltijd. Dus dan mag je lekker iedereen fucken. En dat betekent meestal seks, drugs en rock and roll. De leerlingen die de stunt organiseerden, die mochten van ons ook ijsjes uitdelen... en de verschillende klassen afgaan. Dus af en toe kwam er een aap ergens binnen gestormd. Nou, echt een goede stunt zou natuurlijk zijn om dat muizenverhaal te bedenken... zodat de examens moeten worden uitgesteld. Zijn er... Echt geen muizen in de school te vinden? Ja, tenzij het hele schuwe muizen zijn. Maar we hebben hier alle hoeken en gaten gehad en we hebben echt nergens muizen gezien. Dus ik durf dat toch wel met enige zekerheid te zeggen. Ja, als grijze muis maak je in ieder geval weinig kans om het Eurovisie Songfestival te winnen. Op 2. Het Koningshuis heeft vandaag voor het eerst een jaaroverzicht ingeleverd. De Tweede Kamer wil namelijk graag kunnen zien hoeveel het Koningshuis per jaar kost... Vorig jaar maakte het programma altijd wat zelf een ruwe schatting. Het Nederlands Koningshuis hoort bij de duurste van Europa. Het meeste geld wordt uitgegeven aan personeel. Als lid van het Koningshuis moet je veel reizen, dus een gratis overjaarkaart of zoiets, dat zal er ook wel bij horen. Ze besturen 30 hoofdauto's: een koninklijke bus, een koninklijke trein, een gouden koets, een glazen koets, een witte koets. Zes zwarte koetsen, een vliegtuig, een helikopter en een schip. Nou, bij elkaar opgeteld is het volgens dit programma in ieder geval heel veel geld. Dus nou begrijpen we waarom het Koningshuis op de Nederlandse Euromunt staat afgebeeld. Want ieder jaar gaat er bijna 100 miljoen naartoe. Nou, het Koningshuis zelf komt uit op een veel lager bedrag. In het jaaroverzicht staat dat het bij elkaar 38 miljoen per jaar kost. En dat lijkt veel geld, maar het Songfestival is ook erg duur. De tros die klaagt over de lange voorbereidingstijd. In totaal kosten drie uitzendingen van het Songfestival namelijk 150.000 euro. Plus de kosten voor de speciale trosboot. Op één, Gaddafi was vandaag op tv te zien. En dat zou betekenen dat hij niet is omgekomen bij de bombardementen van de NAVO. Een ontmoeting met stamoudsten in een hotel in de hoofdstad Tripoli. Beelden die gisteren zouden zijn gemaakt... De Libische leider was niet meer gezien sinds een NAVO-luchtaanval op zijn hoofdkwartier twee weken geleden. Een zoon van hem die is omgekomen bij de aanvallen. En met deze beelden wil de staatstelevisie waarschijnlijk laten zien dat Gaddafi nog wel leeft. Libië die zou mee mogen doen bij het Songfestival als niet-Europees <lacht> EBU-lid. Net als bijvoorbeeld Israël. Maar heeft daar nooit gebruik van gemaakt. Dit was het Ranking de Nieuws voor vandaag. En morgen weer een nieuwe. Lieke, dankjewel. Aanstaande zondag, begint in Nederland het vijftiende seizoen van South Park. Je weet het, die animatieserie uit Amerika met die dikke Cartman, Kenny die altijd maar weer doodgaat elke aflevering. En waar alles en iedereen wordt uitgescholden van negers tot joden en van roodharigen tot homo's. Met seriekenner GJ Kooiman bespreken we deze hele week de meest opvallende South Park afleveringen. South Park schot natuurlijk ook wel tegenaan, ook tegen de nerds. Deze aflevering die ik vandaag bespreek heet namelijk Make Love, Not Warcraft. Een van de weinige afleveringen die ook echt een Emmy gewonnen heeft. In deze aflevering duiken de jongens diep in de World of Warcraft game met grote gevolgen. Come on, we have to finish the quest in Stonehaven. Stan? Stan? Hang on guys, my dad wants something. Stan! What? You've been on your computer all weekend. Shouldn't you go out and socialize with your friends? I am socializing, Art Hard. I'm logged on to an MMORPG with people from all over the world en getting XP with my party using Team Het goede aan deze aflevering is niet alleen het feit dat de game ook echt te zien is in de aflevering. Er is heel veel tijd doorgebracht om World of Warcraft in de aflevering te stoppen. Maar ook het feit dat deze dat de vier hoofdkarakters ontzettend nerdy bezig zijn. Word als uber, retard, alles komt langs. En dat terwijl die jongen steeds dikker, lelijker. Viezer worden omdat ze alleen maar worker het spelen zijn. Wait, I think I see him. Yeah, yeah, he's here in Goldshire. Okay, everyone open your F-list and auto locate to Stan. What's the auto locate macro? Man zero. Okay, right behind Stan. Kenny, get ready to turn on true shot aura. At that moment I will use intimidating shout. Okay, he sees us. Zoals in elke goede heldenfilm verslaan uiteindelijk de vier de bad guy. Maar ja. Wat gebeurt er dan? Wat moet je dan? Want uiteindelijk zijn ze dik, vet en lelijk geworden. Dus wat moeten ze eigenlijk doen na afloop? Yeah, yeah, yeah, we did it. We did it, you guys. We're totally heroes. That was such uber ponage. I can't believe it's all over. What do we do now? What do you mean? Now we can finally play the game. Oh yeah. Okay, de add eyes of the beast to your hotbar. De aflevering is al een aantal keer door fans gekozen, zeker ook als beste aflevering van South Park en ook alle gamers vonden het een geweldige aflevering omdat natuurlijk de grootste game online op dit moment, World of Warcraft, erin zat en ook goed, positief werd neergezet met natuurlijk wel wat kleinere grapjes naar die game nerds toe. Ik vond het in ieder geval een prima aflevering en ben wel blij dat dit een van de beste afleveringen is geworden. Ja, en wil je uh, die top 5 die hij heeft gemaakt... van de leukste, opvallendste uh, South Park terugzien... dat kan natuurlijk ook met veel beelden. Allemaal op bnntoday.nl. En wat gaan wij doen? In ieder geval straks is Roel van Velsen te gast hier in de studio. Um, die heeft een nieuwe single, die gaan we ook draaien. En we praten met hem uh, onder andere over The Voice of Holland. En Bas Lewissen die is daar in Volendam. Bas, goedenavond. Hi, want in Volendam, daar stijgt de spanning, zometeen uh, staan ze daar, de 3 J's. Het moment waar we heel lang, heel lang met z'n allen op gewacht hebben. Jaap, Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jaap de Witte zijn zometeen aan, aan de beurt op het Songfestival. En jij bent daar in Volendam om even de sfeer te proeven en ja, hoe is het daar? Ja, het is uh, behoorlijk gezellig. Het café uh, stroomt hier lekker vol. Mensen zijn uh, nou, toch wel redelijk gespannen, ook wel ontspannen hoor, ze hebben er wel vertrouwen in ook. Um, en het leuke is, ja, mensen kennen toch eigenlijk ook wel bijna allemaal een van de drie J's. Ze hebben allemaal wel ergens een connectie of het is ergens een oom of het is ergens een vriend. <lacht> dus dat is wel leuk om te horen. Ja. ja. Um, ja er is natuurlijk wel veel over gezegd, dat uh, uh, we maken dan wel een klein beetje kans meer misschien dan vorige jaren. Maar denken ze echt dat ze heel hoog komen of valt dat nou, tegen? Ja, ik heb wel mensen gesproken die zeggen van nou, vanavond gaan ze wel door. Denken ze en ja, als ze dan die finale halen, dat vertrouwen is iets minder, moet ik zeggen. Maar uh, ja, voor vanavond zit er nogal stemming er erg goed in en hebben ze er allemaal heel veel zin in. Ja. We zitten even het moment af te wachten of de 3E's inderdaad in daar daar in Düsseldorf al uh, gaan beginnen. Want dan gaan we dat even laten horen en dan uh, kunnen we. Ja, bijna. Ze dus komen we er bijna aan. Bas dan. Wacht wachten we nog eventjes. Zometeen, uh, Sievert van Linden is alvast aangeschoven. Sievert, goedenavond. Ah, goedenavond, Willemijn. Het, het is donderdag en dan uh, uh, het songfestival, heel belangrijk. Maar, Fijn, hè, dat festival. Maar wacht even, de politiek, daar willen we het ook over hebben. En daar zit jij voor. Ja, de drieërs staan daar in Düsseldorf. En wij luisteren live mee. Clouds full of rain And you're high Because the world ain't right Know that your golden hurt and soul Is never alone Don't In de café in Volendam. Ja, ja. Is, ja. En ze zijn allemaal zitten kijken joh. Ja, hier zat iedereen er nog wel een beetje zo cool bij van ja, nou, doe maar allemaal niet zoveel. Maar toen ze begonnen, gingen al die gespannen uh, gezichtjes weer richting de tv. En uh, hier bij mij staat Christa. Christa, wat vond je ervan? Uh, ja, ik vond het zelf wel goed gaan. Ik vind het een heel mooi nummer, dus uh, ja, ik zou wel, wel goed te zien. En uh, wat verwacht je qua uitslag? Uh, ja, ik weet het niet. de Verwachtingen zijn niet zo positief, maar uh, ja, ik denk dat we nog wel het verrast kunnen worden. Dus ik hoop het voor. Leuk, nou zoals je hoort, uh, ja. de mijn verwachtingen zijn dus al wel uh, ik, ik zit een beetje op Twitter een beetje te kijken en het is, het is, uh, het is gemixt. Uh, sommige mensen zeggen kippenvel en ze gaan zeker door. En anderen zeggen wat een boeren Engels, daar staat er niks van. Of hier krijg ik geen harde paling van. Nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. dat soort dingen. <laughs> ja, ja. Maar het is uh, het, het een beetje... Uh, Daarom, ik, ja ik zat toch mee, Sievert. Sievert heeft ook lekker meegekeken. Ja, ik ben zo'n type die denkt dat, uh, dat Nick en Simon nog onderdeel zijn van de 3 J's. En ik zie net dat dat niet waar is, dus aan mij moet je niet vragen. <laughs> Dit is allemaal iets te plat voor Sievert, vermoed ik zo. Ik, ik vind het toch leuk. Ik, ben be ik maakte vroeger altijd schema's met mijn vader, hele kolommen, en dan zaten we alles bij te houden ja? punten, en Beter ik dacht, dan John Lennon, Imagination? Al... Ja, zeker, ja? dat zeker. <laughs> en uh, ik ben al jarenlang afgehaakt en ik was nu eindelijk, ik dacht, nou, het kon er best wel mee door. Bas, wat gaan, ze, gaan ze daar nog een hele avond feest vieren? Wachten op de uitslag? Ik uh, denk het wel. Sowieso de hele show bekijken. En uh, ja, volgens ja. mij is het wel goed, joh. En de meeste mensen denken toch wel: ja, het gaat wel lukken. Ja, het ja, is dus, uh, echt wel, wel oké. Okay, ja. Weinig mixte uh, emoties hier. Iedereen positief. Ja, allemaal familie van elkaar, dus dan moet je positief zijn. <laughs> ja, ja. Bas-Louise vanaf uh, Café De Dijk in Volendam. Dank je wel. Doeg. Mevrouw de voorzitter. Ja, want Siewert zit hier niet een beetje om het Songfestival te becommentariëren. Die heeft wel wat beters te doen. Die is hier natuurlijk omdat het donderdag is. En dan hebben we het altijd over de politiek. Met onze eigen man in Den Haag, Siewert van Liende. Um, nee, is niks van jou, het Songfestival? Uh, nee. Nee. Daar hou ik het bij. Ja, nee. Ja, ik vind het wel leuk. We hebben het over. Um, ja, dit is een, een, iets wat toch wel veel mensen zich afvragen: dat eten. Hoe zit het met het eten op het binnenhof? Want je ziet dan wel eens iets voorbij komen uh, dat ze aan de kroketten zitten. En ik denk altijd van. Uh, Hey, die politici... Ja, dan heb je het waarschijnlijk over Balknen... die groot is geworden met de krokettenmotie... die als gemeenteraadslid in Amstelveen... ooit een keer kroketten bestelde tijdens een pauze. Het begin van een politieke loopbaan... die eindigt in een premier, eh, premierschap. Ja. Nee, maar het is uh, zonder dolle. Als je twee tak scootertjes hoort op het Binnenhof... dan weet je in ieder geval hoe ver het is. Het is crisis. Uh, dat is uh, De laatste De, de pizza-brommertjes uh, bedoel je? De pizza-brommertjes ja. of de nazi-scooters... of uh, hoe je ze ook wil noemen. Uh, maar dat is wel een constante aan het worden. Uh, want uh, wat blijkt nou elke keer als je he, die vieze, snelle is aangeleefd ziet worden... dan weet je dat het crisis is. Ik zag het van de week ook weer bij het FNV. Tien uur lang vergaderen. En wat denk je? Wat bestel je dan? Niet even een voedzame hap, maar gewoon een vieze pizzadoos. <hijen> en uh, ja, dat, dat zie je toch regelmatig ook op lange poten snackbar. De beste manier om in een pauze een politicus tegen het lijf aan te lopen. En we hebben natuurlijk onze eigen premier nog... en die heeft zich ook wel een beetje onsterfelijk daarmee gemaakt. Want die had naast de Nassibal... Uh, had hij ook in zijn eerste week van zijn uh, eh, premierschap vroeg zijn, zijn uh, persoonlijke kamerman aan hem... Van, nou, wat wilt u eigenlijk eten tussen de middag? En met een dikke grijn zei hij... Uh, doe mij maar een Big Mac. En toen moest de kok van het, uh, van het torentje toch even koekeloeren. En uiteindelijk hebben ze iets gemaakt wat leek op een Big Mac. En daar was hij toch heel tevreden over. Daar een fragmentje van. Maar het is niet echt gezond wat u hier eet. Hè? Ja, maar wel lekker. Ja? <laughs> ja. Waar doet u dat? Ja. Nou, zo van tijd tot tijd. Kijk, um, het is ook wel uh, leuk om, om dit nu gewoon te eten. Deze week hadden we een staatsbanket. Dat was heel wat anders. Ja. In het paleis bij de koningin. En nu? Uh, um, is een hamburger. Ja, overigens de vorige premier natuurlijk. En dan was het ja. Ja, fan van Big Macs. Um, en nou ja, inderdaad, pizza, dozen, Big Macs... nasi ballen, weet ik veel... In mijn ogen en oren past dat toch niet echt bij politici. Ik ben helemaal in het buitenland veel beter eten. Ja, maar dat is ook echt zo. Ik ben wel eens in Berlijn geweest. Daar hebben ze topkoks in, in het in Boendestaak. In Frankrijk ze hebben ze zelfs sommige senatoren... die zorgen dat ze echt heel goed eten uit Parijs laten aanrukken. En in het Europarlement heb je ook verschillende restaurants. In Nederland ja, daar hebben we een soort van uh, laffe bedrijfskantine. Dat is nieuwspoort. En je hebt natuurlijk het Kamerrestaurant. Uh, niet veel beter. Uh, alleen maar te chippen en... Uh, Beetje laf, en dat is toch wel ergens raar, want die mensen die moeten zo lang vergaderen en zulke belangrijke beslissingen nemen. En dan ga je big mekken waarvan nou, jij en ik ook weten, een uur ben je gaar, zagrijnig, vermoeid en gezelliger wordt het er dan niet op. Je hebt er altijd heel erg zin in, maar dan heb je het op en dan denk je, hè, hè wat, is het alweer voorbij? Ja. Mijn liefels, goedenavond. Goedenavond. Oud Tweede Kamerlid natuurlijk voor de PvdA. Um, uh, ja, jij hebt daar nogal een tijdje rondgelopen op het Binnenhof. Mm -hmm. is, het, is het echt allemaal zo bar en boos? Ja, zeker als je het vergelijkt met Frankrijk en Duitsland, uh, dan is het eigenlijk heel droevig wat te doen. Al is het vroeger nog erger geweest, er zijn wel eens Europese toppen mislukt. Omdat uh, Wim Kok uh, op een gegeven moment doorvergaderen en in de plaats van het diner waar iedereen op gehoopt wat uh, slappe broodjes kaas liet aanrukken. Nou, dan krijg je dus echt de, de Fransen van de Duitsers... Dan krijg je niemand meer mee. Alleen in Nederland. Ik denk eigenlijk dat de grens moet je trekken bij de knoflookgrens om, bij België. Ja. Zo duidelijk. al. Kunnen, kunnen in ja, nee, een, een, een België maak je ook ongelukkig als je van laf broodje kaas in plaats van echt eten uh, serveert. Maar is dat nou een soort van P van de A zuinigheid, uh, net die net heeft een top laten mislukken. Uh, ja. Den Uil heeft ooit een keer uh, de Franse president uh, de socialist. En het van Brees. Heeft... Het kaartje van Drees, van Drees vergeet ik ook. Maar daar hebben even. we overigens wel de Marshall Hulp weggekregen, omdat de Duits en Amerikanen wel uh, ergens heel arm waren. Nee, maar het is, het is echt, um, het is niet alleen maar uh, socialist. wat dat betreft, het, uh, het, ik zag het met Maxima over uh, geen Nederlandse identiteit. Alles wat ons wel verbindt, behalve dan misschien de maar dat is weer een ander verhaal, is dat wij toch niet zoveel geven om echt lekker eten. Wat zei je nou net, uh, uh, ja, nou, zie wordt nog even over Naast Uyl? Is, is, is, een, is een kaakje en kok uh, met zijn broodjes. Dus, uh, Mitterrand die kwam weer op bezoek bij Den Uyl en uh, Die kwam in het katshuis en daar moest uh, echt een Franse-Nederlandse top komen. En uh, Den Uyl gooide wat uh, bolletjes kaas onder een folietje op tafel. Nou, en uh, Mitterrand was ook boos in zijn gevolg. En uh, is toen uh, ook uh, niet snel daarna weer naar, uh, naar een goed restaurant en naar huis gegaan. Maar ja. Meili, als je nou eens kijkt naar uh, die martelende sessies. Bijvoorbeeld ook bij het vorige kabinet. Die jullie echt er nooit uitkomen. Ja, Meegemaakt. Er kwamen dan ook die vieze pizzadoos op tafel. Ja, namelijk pizza's. Kijk, en word je daar nou gelukkig van? En, en uh, weet je, het handige van pizza is... je hoeft dan ook geen bestek te regelen. Je zet gewoon een bak met servetten neer. En de vegetariërs die nemen dan de pizza zonder vlees. En de mensen die wat uh, salami lusten. Het is vreselijk makkelijk en, en je hebt geen bestek nodig. Maar beïnvloedt het, het je nou eigenlijk? Is het nou wat echt... Ik bedoel, die Duitsen en die Fransen doen het niet voor niks. Uh, beïnvloedt het nou de manier waarop mensen vergaderen... mensen nadenken, ja. hun energieniveau... En ja, dat is uh, echt, echt, echt wel. Ik, bedoel, de, ik werd er ook altijd een beetje graag van. En die Fransen, die, wat, wat die hebben hun prioriteiten anders. Die weten, dat moeten we gewoon even stoppen met vergaderen. En dan moet gewoon gegeten worden. En je voelt je ook gewoon beter als je inderdaad goed gegeten hebt. Met een glaasje wijn erbij. Of met bestek. Gewoon. En mensen die dus echt gaan zitten om te eten, zijn ook slanker en gezonder dan mensen die de hele tijd gewoon achtloos die dingen naar binnen zien. Ja. En je ziet ook gewoon de Kamerleden, zie je ook gewoon verzetten. Gewoon in de loop van een kamertijd, omdat ze gewoon zo slecht lekker eten... Uitkijden. Maar waarom is het dan allemaal zo treurig? Ik bedoel, is het in, in die end wel omdat we zo lekker de gewoon willen zijn? Omdat we te maken. gewoon ja. Kijk, wij, hebben, wij geven dus sowieso niet om eten. Nou, onze volksvertegenwoordigers zijn ook echt volksvertegenwoordigers. Ze lijken ook gewoon echt heel veel op de Nederlanders die ze vertegenwoordigen. En um, ja, het wordt nog steeds in Nederland een beetje raar gevonden als je tijd uittrekt om te eten. Of als je echt zegt, uh, ik wil even drie gangen eten. Uh, hoe heet onze... Hanja Mai Weggen, die, die op een gegeven moment ook commissaris van de koningin werd, die stond erop, maar die had het heel lang in Europa gezet, dat ze tussen de midden gewoon een warm hapje krijgt. En nou anders functioneert ze niet en dat begrijp ik gewoon heel erg goed. Ja, maar nou, dat, dit is gewoon de Nederlandse zienigheid. En ik denk, hè, of wij nou echt beter of slechter besluiten hebben of dat aan het eten ligt, dat vraag ik maar af. Maar ik denk wel dat we met veel meer plezier zeg maar, uh, het, het werk zouden doen als, uh, nou, als die eetcultuur anders is. Nou, uh, Willemijn. Ja, ik, barbecue ik opslaan ook... op het binnenhof. <laughs> Zullen we dat maar eens binnenkort doen? <laughs> Dit is toch elk jaar, de barbecue? De barbecue? Dat... Ja, ja. Nou, daar dat, dat, dat, dat wil ik het niet eens over hebben. Want krijg nee. je me daar toch een smerige. Gatverdal, je zegt die saté's met die, in die emmers, bakken, pindasaus. Ik vind ook, ook gewoon geen eten. Ik, kan ik ben ook me gewoon. Goed nou, gelukkig ben je daar weg, hè, Meili? Ja. Nee, ja, toch niet hoor. Maar ja. op het eten, nou, nee. verder, wel nou geen spijt van mij. Meili Vos, over dat belabberde eten, dus in de Tweede Kamer, dankjewel. En Siebert van Linde, dankjewel. En tot volgende week. Tot volgende week. Exit Holland. Gaan wij van het Binnenhof naar Sarajevo? Daar is Marcel van der Steen. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een uh, curieus verhaal. In de Arabische wereld willen, we graag, willen, we, willen ze graag af van de dictators, maar daar waar jij woont willen ze ze graag weer terug. Ja, nou, dat zijn uh, de geluiden die ik hier steeds meer hoor. van uh, Vooral uh, eigenlijk jonge mensen die uh, het dictatorschap van, uh, van Tito, hè, dat was uh, de president hier uh, voor heel veel jaar uh, tot, in, uh, tot 1980, toen overleed hij. Uh, president van uh, Joegoslavië, nou, uiteindelijk uit elkaar gevallen en uh, sindsdien is het allemaal niet heel goed gegaan hier. En steeds meer jongeren zeggen van, weet je wat wij hier nodig hebben, democratie werkt niet, geef ons maar gewoon weer een dictator. En wat maakt het dat ze dat zeggen? Nou ja, het is hier, uh, um, als ik kijk naar, naar Bosnië, is het een, uh, een politieke zooi, politiek rommeltje. Um, uh, het land is opgedeeld in, uh, in twee entiteiten. Uh, dat is uh, het gevolg van, uh, van het Dayton-akkoord, dat is afgesloten mm -hmm. na de oorlog in 1995. Uh, een een Bosnisch-Kroatisch deel en een Servisch deel. En vooral in het Servische deel willen ze eigenlijk zo min mogelijk bemoeienis... van, van zeg maar de, de, de overkoepelende overheid. Ja. En daar zijn ze nu bezig met het starten van een referendum. Vandaag is dat dan weer uitgesteld. Maar politiek komen ze hier nergens toe. En dat betekent bijvoorbeeld voor jongeren dat er geen werk is. Uh, meer dan 50% van de jongeren is hier werkloos. Uh, mensen komen hier meestal rond de, uh, van 300, 350 euro per maand. Het is uh, voor heel veel jongeren uitzichtloos. Die willen weg of verbetering hier, en, ja, en dan maar met een dictator. Tenminste, dat is wat ze tegen mij zeggen. Want, die, dat is een sterke man en die, die, die, die zorgt dan ja. voor meer banen. En... Kijk, kijk waar, waar mensen naar terug verlangen, en ook de oudere mensen... Uh, die Tito, dat is, een, dat is een man geweest die de verschillende groepen hier... in voormalig Joegoslavië altijd... ...op een goede manier bij elkaar heeft kunnen houden. Ja. Hij heeft daarmee natuurlijk ook... Het was een dictator, dus hij heeft hem ook mensen onderdrukt... ...en hij heeft ook zeg maar, de nationalistische gevoelens die bij Serviërs, Kroaten, Bosniakken uh, uh, eventueel leefden... ...heeft hij altijd onderdrukt en heeft hij ook voor gezorgd dat dat zeg maar, niet naar buiten kwam. Wat bijvoorbeeld een mooie maatregel was van hem, als jongens in dienst moesten... ...en ze kwamen bijvoorbeeld uit uh, Servië, het oostelijk deel... Dan moesten ze heel vaak moesten ze hun diensttijd uh, dienen in Slovenië bijvoorbeeld. In, ja. in het noordwesten ervan. Zodat ze misschien wel verliefd zouden worden op een Sloveense. En dan dus zouden mengen. Want dat is, was, was zijn grote droom. Het mengen van de volk hier in voormalig Joegoslavië. Ja. En mensen verlangen terug naar die tijd. Want toen was alles goed. Maar is dat nou een beetje dan... Ja, ze willen het gewoon beter hebben. Of, of merk je aan jongeren dat ze echt zeggen... Nou, die titel was een goede vent. En lopen ze ook met, ik weet het niet hoor... Met foto's of met, met badges of... Willen ze echt dit terug? Niet. Je kan hier nog steeds op, op de straat kun je hier uh, t-shirts kopen met Tito erop. Je kunt uh, uh, lokken, kalenders. Uh, nou ja, bedenk het maar. Uh, Tito is hier nog steeds een icoon. Nee. En um, uh, ik zie hier geen jongeren met Tito uh, t-shirts lopen, dat niet. Maar het zijn echt heel serieus geluiden van jongens die daar serieus uh, in geloven. En die natuurlijk gewoon klaar zijn met 15 jaar lang na de oorlog, 15 jaar lang gedonder in de politiek en uh, waardoor er niets voor elkaar uh, is ja. gekokt in de afgelopen 15 jaar. En waardoor zij geen kansen hebben. En dus zeggen zij um, doe ons dat maar, want dat werkt in ieder geval hier. Goed, Marcel van der Steen vanuit Sarajevo dus dat over dat ze liever gewoon Tito terug zouden hebben. Dankjewel Marcel. Jo, uh, Half tien is het tijd voor het nieuws. Hier is Job Bout. Radio 1 Het NOS Journaal in een bollenschuur in Voorhout bij Noordwijk woedt een zeer grote brand. De brandweer is met groot materieel aanwezig om het vuur te bestrijden. De rookpluim is tot in Amstelveen te zien. Het is nog onbekend of er iemand gewond is geraakt bij de brand in de bollenschuur. Tuinders mogen van minister Kamp voorlopig geen Roemenen of Bulgaren inschakelen. Vier uitzendbureaus hebben aangegeven dat ze genoeg polen kunnen leveren die hier vrij mogen werken. Het UWV gaat tuinders tot 1 juli actief helpen om hen te vinden. Pas als dat niet lukt, wordt er een vergunning gegeven voor Roemenen of Bulgaren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil meer zekerheden van het kabinet... bij de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Vorige maand sloot de VNG een bestuursakkoord met het Rijk. Daarin staat onder meer dat de gemeenten verantwoordelijk worden... voor de sociale werkvoorziening, maar de financiële risico's... die moet het Rijk wegnemen, vindt de VNG. De Nederlandse tafeltennister Li Ji is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap in Rotterdam. Ze maakte geen kans in de achtste finales tegen de Chinees Guo Yan en verloor met 4-0. Eerder vandaag leed Li Ji ook een nederlaag in de dubbel samen met haar teamgenoot Li Jiao. Door de uitschakeling in de achtste finales doen er geen Nederlanders meer mee in het toernooi in Rotterdam. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Met een opleiding tot uh, paardentrimmer, media-designer... of evenementenorganisator kun je eigenlijk amper aan een baan komen. En daarom moet de minister deze opleidingen stopzetten. Dat zegt uh, Job vandaag, de Belangenorganisatie van Studenten in het MBO. Nou, met deze oproep gaat Job nog een stuk verder... dan de oproepen die Laks en CNV-jongeren uh, CNV, gisteren deden. Die willen dat er een soort bijsluiter komt bij de opleidingen... waardoor je goed weet wat je arbeidsperspectieven zijn. Maar deze... Uh, Belangrijke organisatie Job zegt dus nee, misschien moeten die opleidingen wel gewoon stopgezet worden. Luc Visser is van het Job. Luc, goedenavond. Goedenavond. Jij studeert ook aan het MBO. Wat doe jij, paardentrimmer? Uh, nee, gelukkig niet. Ik zit uh, zelf marketing en communicatie. Dat... economie. En dat klinkt uh, als iets meer baangarantie dan paardentrimmer? Uh, iets meer, niet heel veel meer. Nee, uh... dat is ook eigenlijk een slechte opleiding. Uh, slechte opleiding wil ik niet direct zeggen. Um, de kans binnen deze opleiding en het niveau dat ik deze opleiding volg... is uh, vrij klein om een baan te krijgen of om, om, een, om een goede carrière op te bouwen uh, na het MBO. Ja, een logische vraag denk ik dan is waarom ben je dan dit gaan doen? Um, nou, ik denk in de voorlichting heb ik uh, vrij weinig begeleiding gekregen vanuit de instelling uh, waar ik nu op zit. Um, overigens hebben ze naderhand wel wat meer informatie kunnen geven. En de middelbare school heeft daar zeker steken laten vallen... En je bedoelt daarmee dat je gewoon niet goed voorgelicht bent, eigenlijk over wat je hiermee kan ja, doen met deze studie. Inderdaad, ik ja. ben niet goed voorgelegd. Uh, um, de opleidingen te, te groot aangeprezen dat er kansen waren om, uh, om, om hier een goede baan te krijgen. Ja. Of kans. Ja. Nou, en, en daarvan zeggen jullie van het mo Job, uh, van dat is nou helemaal, dat is het probleem bij de MBO. Er zijn ontzettend <coughs> veel opleidingen die eigenlijk maar tot weinig leiden. Daar komt het meer. Er zijn zeker een aantal opleidingen die uh, niet leiden op een, op een goede, goede kans op de arbeidsmarkt. Waarbij uh, de opleidingen of specifiek gericht zijn, bijvoorbeeld paardentrimmer. Uh, ja, paardentrimmer. Uh, ik, ik zei het net, maar wat is dat een paardentrimmer? Dan kan uh, je het haar van een paard. Dan, dan, dan ben je een paardenkapper, een paardenverzorger uh, komt het eigenlijk op neer, maar dan een specifieke uitzondering. Ja, en dat duurt vier jaar, mbo. Uh, nee, dat, dat zijn toch vaak de niveau 2 en 3 opleidingen. Ja. Uh, waar we het nu over spreken, waar de mensen binnen kans hebben op de arbeidsmarkt. Uh, dit, dit in dit geval paart immers voor mij niveau 2 opleiding. Oké. Okay. En dat betekent hoe lang duurt het dan? Dan uh, is het wisselend tussen de 2 en 3 jaar. Ja, ja, oké. Okay. Maar goed, de, de, dus de, wat voor soort opleidingen nog meer? gaat het om? Uh, nou, je hebt sociaal-culturele opleidingen, zoals uh, sociaal-pedagogisch werk. Um, uiterlijke verzorging heb je daar ook nog bij. Dat is een opleiding waar studenten vaak problemen hebben om een stage te laten vinden. Daar begint het al mee. Um, ze, kunnen, of, ze willen niet eens stage vinden, dus laat staan dat ze... Als ze dan goed, ja, klaar laat zijn... Staan, laat staan een baan inderdaad. Ja. Dat is, uh, nou, we hebben natuurlijk de laatste jaren werd het probleem al vaker gesignaleerd en aangekaart. Um, en we hebben vrij weinig, vrij weinig gehoor op gekregen. Um, dus dat, dat is wel degelijk een wat groter probleem. Ja. Nou ja, nou is dit dus niet alleen een probleem dat uh, alleen op het mbo speelt. Hè? Gisteren deden CNV Jong en het Lax uh, ook al een oproep... Uh, om het probleem van die kansloze opleidingen aan te pakken, ook op het hbo. Um, uh, van mbo hoor je niet zoveel. Zeggen jullie nu echt, er moet nu iets gebeuren? Want, want de, het water zit ons aan de lippen... en er studeren gewoon echt veel te veel mensen af die niks kunnen. Of niks kunnen, sorry, die geen baan kunnen vinden. Ja, ik baan dat is inderdaad waar we op doelen. Uh, er moet nu inderdaad iets gebeuren. Uh, in de zin van dat de scholen de wetgeving aan te leveren. De scholen verwachten van de studenten als ze de regels naleven, moeten de scholen dat zelf ook doen. Dus ook in acht houden dat een opleiding uh, voor de show of voor de leuk, die vaak toch op die manier opgericht worden om vooral studenten te trekken, wat um, degelijk een kans krijgt op de arbeidsmarkt. Maar wat, wat kunnen scholen um, doen dan? Uh, ik denk dat de scholen zelf heel goed kunnen kijken naar, in overleg met het bedrijfsleven, zoals Stichting Colo. Um, is een overkoepeling van uh, kenniscentra binnen het MBO... die bepalen inhoud en welke vakrichtingen er zijn. Daar sterk contact mee te houden. Minder te richten op meer studenten en meer uh, leuke opleidingen en showopleidingen. Maar meer te gaan richten op opleidingen waar centen te iets mee kunnen. Naar opleidingen waar wij als maatschappij iets mee kunnen om onze maatschappij op te bouwen. Ja. Maar ik denk persoonlijk altijd van... Ja, weet je, het ligt toch ook heel erg bij jezelf? Als jij naar een studie gaat zoeken, dan moet je ook een beetje informeren over... Wat kan ik er eigenlijk mee? Dat klopt. Ligt, ligt Een heel groot deel ligt bij jezelf... Uh, maar de scholen, vooral het middelbaar onderwijs, die geven nu te weinig voorlichting en te weinig uh, achterliggende informatie over baankansen. Want als je 16 bent en je gaat van een mbo-pleiding kiezen, dan denk je er niet na over een baankans. Dan ga je er gewoon vanuit, ik ga een opleiding volgen. Als ik een opleiding volg, dan is gewoon kans op een baan, anders is die opleiding nog niet. Ja. ja, dat is dus... ook weer zo. Ja, dus moeten... Scholen ja. moeten er zelf meer aan doen om te kijken of, die, uh, of, of er wel überhaupt carrièreperspectieven zijn. We moeten contact ja. houden met bedrijven. Ja, de scholen moeten zelf hun assortiment en opleidingen goed nalopen en goed kijken. Heb ik hier kans op? En mochten er vragen zijn, dan moeten ze of ons benaderen of Stichting Cola. Die hebben daar uh, heel veel kennis en informatie achter. Hm. En, en, en, en uiteindelijk zeggen jullie dus... de alleruiterste stap is dat de minister maar deze uh, opleidingen stopzet. Uh, dat is onze uiterste stap inderdaad. Want net in de inleiding werd genoemd dat wij ervoor zijn om de opleidingen te sluiten. Dat is zeker niet in het belang van de studenten. Uh, wij staan ervoor om te zorgen dat de school, scholen hun werk goed doen. En op het alleruiterste geval dat een opleiding nog steeds bestaat, en er bestaan drie of vier opleidingen, of drie of vier in dezelfde stad met dezelfde opleiding, dan uh, moet de minister ingrijpen als de scholen dat zelf niet kunnen. Goed, nou, de oproep is gedaan en de scholen moeten aan de slag. Luc Visser, dankjewel. Hartelijk dank. Fijne avond. Ja, zometeen. Rol van Velsen is hier. Hij komt net binnen wandelen. En uh, ik ga zo meteen uitgebreid met hem praten. En hij duwt hem in mijn handen. De nieuwe single. Nog niet eerder te horen geweest op Radio 1. nieuwe single van Rolf van Velsen. Too Good to Lose. So many times I said goodbye. Just give in and let it slide. I could hardly put up a fight, always one eye at the door, should I run just like before? Je hoorde hem net, de nieuwe single van Van Velsen. En van Velsen is natuurlijk rol van Velsen. Hij is hier. Goedemiddag, goedenavond. Avond. Nee, hij zit natuurlijk al lang. Goedenavond. Goedenavond. Rolf. Ik ben een beetje in de war deze dagen van, uh, van uh, intense, uh, uh, sp veel spelen en uh, de, de nieuwe singles uit. Dus ik was een beetje in de war. Ja, je bent dus prima. En het is goed dat je hier bent. En het leuke is, we hoorden net die single. En dit, dit, dit is heel bijzonder, hè? want dit is de eerste keer op Radio 1 en de tweede... De, de tweede keer op de radio, überhaupt. überhaupt. Ja, dus hij is ja. Van echt vandaag... Uh, hij is vers van de pers, zeg En je maar. gaf hem net aan mij. Hier is hij, officieel ja, ik hem van echt zo van, zelf van mee, Velsen. Ja. Dat is wel stoer. <laughs> en het grappige is, jij zit hier en ik zie, zeg, volgens mij zei je nou net tegen mij... Tijdens de plaats van, ik zong niet goed of zo. Ik zat niet goed. of Je zat mee te zingen en toen was er iets. Oh, ja, nee, ja. Het, ik, ik meer van, het, het zit er nog niet helemaal in uh, bij mij. Dat dit je de opgenomen in de studio, maar we hebben nog niet echt live gespeeld. Dus ik moet toch een beetje ja. uh, opletten uh, waar precies de, de haaltjes zitten. En uh, ja, hoe we die vertaalslag weer gaan maken van de, de, de plaat naar um, de live optreden. Straks live. Daar gaan we het ja. uiteraard over hebben. Uh, jij als, als podium... Beest, wat een vreselijk woord, maar dat ben je wel. Dank je. Um, even, even, even heel kort hoe het allemaal begon. Vier jaar geleden dook je in één keer op met het nummer Baby Get Higher. Toen kwamen er nog heel veel hitsingels, nou, heel veel festivals gespeeld. Um, je was de eerste huisartiest van de wereld draait door. Mm -hmm. Zat je daar te pingelen. Ja. En um, nou ja, toch wel de ultieme roem eigenlijk als jurylid als uh, en coach bij The Voice of Holland vorig jaar. Uh, en natuurlijk jouw pupil, Ben Zonders, die won de finale. En won je, won je dit jaar ook nog een Gouden Harp. En volgende maand ook nog je eigen eerste concert... helemaal in jouw naam, in de HMH in Amsterdam. Ja. En dan ben je geloof ik ook nog getrouwd, dit ik jaar. Ben ook, <laughs> ja. ja. Even tussendoor. Ja op, ja, op 1 januari, dus met oud en nieuw. Gefeliciteerd. En dus, uh, ja, dankjewel. Ja. is heel leuk. Ja, nog steeds? Het is nog steeds heel erg leuk, ja. <laughs> Mooi, goed. Um, is, het, is, is, het, is het bizar hard met jou gegaan... of vind je dat wel meevallen als je denkt... dit heb ik bereikt in vier jaar? Um. Nou, eigenlijk is het... We zijn echt... Uh, Baby Highers is in september uitgekomen. En elk jaar als september weer aanbreekt... dan kijk ik eens terug en dan denk ik van... wow, ik ga nooit meer over dit jaar heen. En tot nu toe is dat elke keer zat ik ernaast. Gewoon dat... Ja, dat het, elke keer zijn er toch weer dingen... grotere optredens of, of bijzondere dingen. We hebben een paar weken geleden met Brian meegespeeld. Ja, dat zijn toch ook niet dingen Brian waar je... May, de, de gitarist van, van, Queen, van, van, ja. van Queen, ja. ja even, mijn, even mijn grote, grote helden... En, um, Elk jaar zijn er wel een paar dingen dat ik denk van. Hoe kan het toch dat? Waar heb ik er toch aan verdiend dat ik dit mee mag maken? En, uh, Wat bescheiden ja, uh, klinkt dat rol? Nee, ja, maar echt. Ik bedoel, uh, iedereen, elke muzikant droomt hiervan en ik mag het doen. Het ja. is, het is zo, uh, zo tof. En uh, zolang, ik, uh, ja, zolang ik creatieve uitdagingen zie, uh, blijf ik dit heel lang doen, denk ja. ik. En ga het. Uh, Gaat het voorlopig goed? Je zei net al van... Uh, ik, ik moet nog even met dat nieuwe nummer nog gaan zien... hoe we dat live gaan doen. Dan moet ik nog een beetje mijn eigen maken. Uh, ik las van de week interview met Anouk. En die is meer van het in de studio zitten. En die ja. houdt geloof ik eigenlijk helemaal niet eens heel erg van optredens. Jij daarentegen... Je bent even ietsje anders daarin, geloof ik. Ja, ik snap wel een beetje wat ze bedoelt. Uh, want het is natuurlijk muziek maak je in eerste instantie voor jezelf. Hey, het is tof om je, jezelf uh, op die manier te kunnen uitdrukken en een, een leuke dingen te doen. Alleen ik vind dat dan zeg maar, de, de icing on the cake uh, om het te zien wat dat met het publiek doet. En dat uh, voor het publiek te brengen. Ja. En uh, om te zien wat dat losmaakt bij mensen. En als het even kan, uh, nog veel interactie met ze te hebben en ze bij de show te betrekken. Ja, dus dat, dat, dat, is, dat, is, dat, is, maar dat maakt helemaal af voor mij. Maar ben je een beetje een aandachtstrekkertje? Zat het er altijd al in en, en um, daarom sta je nu op het podium? Ja, ik denk dat het wel de kiem uh, zit in een soort van uh, compensatiedrang of zo. Van, nee, ik ben klein, maar ik kan wel van alles. En ja. uh, uh, dat heeft in ieder geval voor een drive gezorgd. Uh, denk ik. Het is wel bekend verhaal dat jij op je 21ste al bij die, die crazy piano speelde in Scheveningen in een café waar ja. je duelleert eh, tegen elkaar in mm -hmm. mensen achter de piano, maar is dat ook waar je dat hebt geleerd om, om, om je voor een groot publiek te presenteren? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik had wel in bandjes gezeten en zo, maar daar heb ik echt zeg maar, kunnen leren hoe het is om op het podium te staan hoe je jezelf te onderscheiden hoe je... Maar wat, wat uh, heb je daar dan vandaan? Wat, weet, uh, wat gebruik je nog steeds dat je daar hebt geleerd? Nou, wat je zegt, we duelleerden En eigenlijk duelleerden we niet tegen elkaar, maar we duwelleerden ja, tegen elkaar. Maar om de gunst van het publiek, zeg maar. Wie het beste, de, de uitdaging was, wie het beste zijn publiek weet te boeien. En ik heb geleerd dat eigenlijk uh, daarin alles geoorloofd is. Dus alles wat er uh, op een gegeven moment, uh, uh, weet ik veel, als er een roze olif olifant voorbij komt. Dan mag kan je dat aangrijpen om daar iets mee te doen. Dat, iedereen ziet dat, dus dan moet je daar iets mee doen. Dus terwijl je achter die piano zit, dan zou je ja, daar ik heb, ik heb leren, multi multitask, leren multitask. <laughs> En uh, ik heb geleerd dat iedere avond uh, anders... Um moet zijn. Omdat het dan elke avond leuk is... dat het publiek voelt van... Hey, dit ontstaat voor mijn ogen. Dat, dat vind ik namelijk zelf het leukste. Ik was laatst bij Acta en Munnik in Carré. en er was iets met het geluid. en De manier waarop ze daarop dat was dat was zo briljant. En Thomas Acta heeft de zaal gewoon een kwartier vermaakt... Met, een, met, uh, met, met dat gegeven dat er iets mis was met het geluid. En ja. dacht ik... dit is een unieke avond. Dit, dit, dit, dit, dit gebeurt voor mijn ogen. Dit, dit, dit, dit komt nooit meer voor. Iedereen voelt dat, denk ik. Ik denk dat het, dat het leuk is dat je daarbij bent. Dat het niet De liedjes worden afgedraaid... Want bijvoorbeeld uh, is dat altijd de Eagles. Die dus op het podium hetzelfde, precies hetzelfde klinken als in de studio. Super knap. Ook een, ach, ook een kunst oh, ook op ook zich. Een kunst, ja. Maar, maar niet, uh, niet wat ik leuk vind. Nee, te doen. Nee. Bij jou is het altijd anders. Elk ja, concert. Elke show is anders. Ja. Ik wil toch nog even een beetje hebben over The Voice of Holland. Ja. Uh, ja Bijvoorbeeld. Ik ben, daardoor ken ik jou eigenlijk. Ik ken je muziek wel een beetje. Mm -hmm. Maar in één keer dacht ik. Goh. Wat een leuke jongen. En dat viel me. Ik weet niet. Je was zo... Zo'n openbaring, vond ik het. Nou. Net als bij Nick Simon trouwens ook. Maar vooral bij jou, ja, heel veel positiviteit. Ik weet niet, was het kwam heel erg prettig over. Nou, dat vond heel Nederland. Volgens mij ben je sindsdien een beetje de ideale schoonzoon. Of in ieder geval, <laughs> in ieder geval de... Oh, nee, ik hoop het niet. We hebben wel, wel wel bekend in heel Nederland daardoor. Ja. En, en, en wat misschien niet heel veel mensen weten... is dat uh, John de Mol doet was door met de voice. Maar jij hebt dat met die stoelen bedacht. Toch? Uh, dat nou, met het omdraaien van de stoelen. Ik heb, ik, ik heb een, mijn uh, tweede voorgesprek met John de Mol, uh, uh, waarin ik eigenlijk nee ging zeggen. Ik ging bedanken. Als coach? Als ja. coach, want ik dacht, ja, weer een, uh, een talentenjacht. En, uh, wat, dat, wat waarschijnlijk iedereen dacht. Ja. En toen, uh, toen, zei, uh, toen zei ik van, ja, maar je kan mij niet garanderen... dat het niet straks weer een, uh, een verkiezing wordt om de looks. En uh, ik zei, ja, dan, als je dat als je me echt wil beloven... dan zouden we ze eigenlijk niet moeten kunnen zien. En toen zei hij, wat zeg je? <laughs> ja, dat we ze niet zouden moeten kunnen zien bij de audities zei hij, dat is, echt, uh, dat is echt een goed idee. En zo is het gekomen. Dus hij heeft de stoelen, of uh, iemand bij Topa heeft, uh, ik weet niet precies wie, maar uit zijn koker ja. komt uh, de stoelen. Maar het blinde auditie, dat is eigenlijk ontstaan uit het feit dat ik uh, me een beetje verzette tegen de, tegen de uh, huidige talentenjachten. Met alle respect daarvoor, want dat is ook allemaal prima. Maar ja, ik had daar, ik had daar geen zin in. Ik wilde er alleen maar mee aan meedoen eigenlijk. Als ik, er, als, coach, als ik er zelf ook als talent of als zeg maar, uh, jong uh, muzikant aan meegedaan gedaan zou hebben. En dat zou je dus? Ja, in dit geval wel, want ja. je kon er uh, naast het feit dat het dus echt om de stem gaat... ook heel veel creativiteit in kwijt. Ik bedoel, het, het, het schrijven van eigen liedjes wordt gestimuleerd. Het, uh, het, um, het inbrengen in, inbreng in de show. Uh, al die dingen, die, de, daar kunnen talenten uh, bij The Voice echt hun... Uh, dus jouw winnaar Ben Sonders, dat was jouw kandidaat, uh, die, die, die is er over vijf jaar nog? Nou ja, goed, dat heb ik wel eens gezegd. Uh, dan is de missie geslaagd. Ja. Maar goed, dat is, is van zoveel uh, dingen afhankelijk natuurlijk. Of, uh, of hij, hoe hij het zelf aanpakt en wat voor mensen die om zich heen heeft. Maar ja, in ieder geval heeft hij een, de start kunnen krijgen die hij verdient. Ik begreep dat jij vroeger een masterplan had. En dat de bedoeling was dat de de reclame inging. Uh, ja, dat was wel mijn plan. Ik wilde... Zoals veel zoons uh, worden, zoals mijn vader. En die zat in de reclame. En ik, uh, ik had wel een beetje aandacht voor teksten schrijven. En uh, ik dacht, nou, dan ga ik dat doen. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik had er nooit bij stilgestaan dat, dat je met muziek geld kon verdienen. Of een, dat het carrière zou zijn. Of, of wat dan ook. Ik kon ook geen noten lezen, dus het was geen optie. Dus, ja. Want je speelde wel veel muziek met je vader. Ja, ja, met ja. mijn vader en in bandjes. Ja, en, uh, ja. ja. En, maar dat zat er nog niet in als toen bij een klein hoeltje, toen ik zes was, van... Ja, ik wil artiest worden. Um, nou, wel, ja, wel voor de spiegel, zeg maar, dat, dat soort dingen doen. Maar ik denk dat ieder, een heleboel mensen dat gedaan hebben. Maar niet die vertaalslag maken van, nou, en nu ga ik ze album opnemen. Dat was pas toen ik uh, eigenlijk mijn manager tegenkwam. En die, die tegen me zei: Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik heb er nooit zo, uh, nooit zo over nagedacht. Ik las iets over dat je. In een, in een, je had iets in een, in een, in een vriendenboekje geschreven. Wat, wat toen deden over. Uh, ja, De grote held, Beatles of zo. En... Ja, op, op, dat was op achtjarige leeftijd. En, uh, ik wist nog niet hoe ik het moest schrijven. Maar Paul McCartney stond er al in. Favoriete, Osheld, ja. Ja, als favoriete liedje um, Here, There and Everywhere. Toen was ik acht. Kan je nagaan hoe mijn vader me zeg maar, uh, ja. op, op aan het lijden was? Of, maar, zeg maar dan maar er stond er bij... bij uh, wat wil je laten worden? Stond er dan weer pochvoetballer, begreep ik. En niet artiest. Ja. Dus dat had je nog niet helemaal bedacht ja. dat je dat kon worden. of zo Nee. nee, nee. Dat, was, dat, was, dat, dat, <laughs> dat zat er gewoon niet in. Ik weet het ook niet waarom, maar... Uh, Wanneer gaan we in de bladen lezen... Roel van Velsen gescheiden aan zijn achtste vrouw bezig... gevonden in de goot met drie lijnen kook in zijn neus? Dat soort dingen. Um, dat is volgende week dinsdag volgens <laughs> mij. Nee, ik weet het. Ja, is, ik, ik ga er vanuit van niet. Ik ben heel blij en heel gelukkig met, uh, met mijn uh, huidige vrouw. Ja, ja, dat mag ik hopen. Ik ben net getrouwd. Ja, precies. Het <laughs> ja, zou niet. wat vreemd zijn. Uh. Nee, ben, ben jij gevoelig voor... Uh, uh, voor kook? Nou ja, voor kook. Uh, voor, voor ja, <laughs> ik voor weet coke. het niet. Wel eens gebruikt? Nee. Nee, nog nooit. Nee, ik heb nog nooit harddrugs gebruikt, honest. Ja, dus het kan nog veel. -rollen. Sterker nog, ik, ik dacht toen het natuurlijk een beetje begon in, in, in, het, in het wereldje, zeg maar. Dat we nou, nou komt het. Dan ga ik dat allemaal zien. En, uh, en uh, alle dingen die je zeg maar, maar, maar je moe... hoort. Van, uh, maar het, ja, in de lage landen, het spijt me zeer. Maar het is toch een beetje, ja, gewoon een, een, een, een, een, een, een tochtige kleedkamer met, uh, met groene thee en fruit. En, uh, <lacht> en daarna in je stationauto, heel burgerlijk gewoon weer naar huis. Het ja. is niet zoveel. Het is een beetje zoals ja, hier. Uitzonderingen daar laten Ik bedoel, Direct die komt er wel eens in een. De limousine komen ze aanzetten met ja. wat dames, de dames, in korte rokjes, maar dan houdt het echt op. In Nederland houdt het dan echt op. Uh, is het, wat is het meest exorbitante dat jij hebt meegemaakt in je muzikantenleven? Uh, uh, het meest exorbitante. Uh, de, de, ja, de, wat wel mijn uh, manager staat, te souffleren <lacht> in, de, in de controleruiter. Maar heeft hij wel op punt. Uh, de, wat wij, iets heel bizars wat wij volgende week gaan doen. Um, bij twee van die concerten van Marco Borsato ja, ja. Uh, hebben wij, uh, openen we dus uh, in het Sportpaleis Antwerpen en uh, sluiten we af in, uh, in Alkmaar bij Helden van Amstel. En uh, die, die pendel, of die, die tijd ertussen, is zo kort mm. dat we heen en weer gaan vliegen met een vliegtuig. Dus dat is wel in de categorie exorbitant zeg maar, in een privéjet. De, is, ja. ja, dat slaat eigenlijk niet Alleen nog uh, die dame zonder rokjes uh, ja, ik met kook, dan, uh, <laughs> ja. dan komt het helemaal goed in het bed. Dus je, je jezelf hierbij aan? Of, uh... Ja. Oké, okay, nou, top. graag ja. gezellig mee. Mag ik mee? Ja. ja. Goed, geregeld. Ik doe een leuk rokje aan. Deal. Ik, ik zorg de harddrugs. Komt allemaal goed. Wat fijn. Wat jij niet doen. Wat een uh, un, un radio 1-like interview. Krijg je van en allemaal. Hè? Oh, fantastisch. Ja, ja. Roe van Velsen, dankjewel dat je hier was. En uh, 4 juni staat ik dus in Heineken Musical. En dan. Heel binnenkort een nieuw album, meneer? Ja, dat, wordt, dat wordt wel het najaar. Dat, oh, dat niet wordt het heel najaar. Oh, het maar... najaar. Goed, maar... En ik, ik mail je de, de, de tickets waar je moet zijn uh, ja? voor de vlucht. Ja, welke ja. dag? Uh, 20 en 21 mei. Dus dat ja. is al, al vrij snel. Kan ik. Ja. Oké, okay, top. Dankjewel. Zie je daar. Ja, dan is het maar een hele kleine stap van Roel van Velsen naar Dana International... die nu aan het zingen is op het Songfestival Live. Die won in 98 toen met Diva. En nu doet ze weer mee. Dana International live op het Songfestival met Ding Dong. En uh, nou, Jingle Bells klinkt beter, wordt er gezegd. Ja, duidelijk op Twitter. De popster Lady Gaga aan de ene kant... en dan uh, het boerderijspelletje Farmville aan de andere kant. Een hele rare combinatie, maar die twee hebben toch met elkaar te maken... want popster Lady Gaga die gaat via dat spel haar laatste album promoten. En degene die daar meer van weet is Atze de Vrieze, popjournalist... bij 3 voor 12. Atze, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst even Lady Gaga. Uh, nou ja, ik denk niet dat er heel veel mensen ter wereld zijn die nog niet van haar gehoord hebben, maar nee. toch die, die dame die zich altijd heel raar aankleedt en uh, als de flinke popmuziek maakt met een stevige beat eronder. Even een fragmentje. Born This Way van Lady Gaga. En die doet dus iets samen met een spel... waarin de speler een boer is op een boerderij. En dat klinkt dan weer zo. Ja, <laughs> fijn. <laughs> um, moet je toch even uitleggen, Atze. Want Farmville, dat is een online spelletje. En dan, dan ben je zelf een boer, toch? Een beetje vaag spelletje. Ja, het, is, het, het, het ziet er eigenlijk een beetje suffig uit. Het is helemaal niet spectaculair of wat dan ook. Uh, we zijn natuurlijk allemaal gewend aan die grote uh, 3D-spelletjes, maar dit is gewoon een soort spelletje waarin ja, de gebruiker inderdaad een boerderij moet beheren, ja. dieren moet verzorgen, et cetera. Ja. En uh, het, het is vooral zo populair geworden omdat het gekoppeld is aan Facebook. Je zei net al, 80 miljoen uh, uh, spelers wereldwijd, dat is natuurlijk echt heel veel, ongeveer 10% van de mensen op Facebook schijnt aan dat spelletje mee te doen. Ja. Daardoor is het gewoon ongelooflijk populair geworden. Maar goed, dan heb je dat aan de ene kant... Oké, okay, heel veel mensen spelen het, maar het blijft een beetje een surfspelletje. Aan de andere kant, Lady Gaga. In mijn hoofd gaat dat niet zo lekker samen. Nee, nou ja, ik moet je zeggen, ik ben wel benieuwd. Ik heb natuurlijk een beetje gelezen over uh, wat er dan allemaal gaat gebeuren. Er komt dus een soort van gaga veel, Een soort uh, boerderij, maar dan helemaal in Lady gaga stijl mm -hmm. Dus dat zal allemaal zeer veel uh, glitter en glamour worden. En je hoeft daar dus uh, niet voor paarden te zorgen, maar uh, voor eenhoorns. <laughs> je kunt er uh, met kristallen en weet ik wat allemaal in de weer. Dus ze maakt er natuurlijk wel uh, iets totaal anders van, denk ik. Ja, maar it, it is in die end is het gewoon een, een marketingverhaaltje. Want zij promoot haar album daar. Op... Uiteraard, ja. ja. Maar waarom? Hoe zie je dan dat dat album wordt gepromoot? Ik bedoel dat. Nou. Uh, Eigenlijk is het idee heel simpel. Je moet dus uh, zorgen, je moet dus allerlei dingen doen op die in dat spelletje, en ja. dan kun je nieuwe liedjes van het nieuwe album van Lady Gaga uh, horen als je genoeg punten verdient. Hebt. Ah, dat dat ah. is eigenlijk het idee. Dus gebruikers van dat spel kunnen liedjes horen die nog niemand anders gehoord ja. heeft. Maar is dit nou, Ik bedoel, dit is het natuurlijk een slimme actie, want ze bereikt heel veel mensen. Maar is dat uiteindelijk niet misschien slecht voor de imago Zo'n zo'n spelletje? Ik denk dat de mensen die dat spelletje niet spelen, die zullen daar weinig mee te maken hebben. Maar de mensen die het spelletje wel spelen, vinden het ook leuk. Dus, dus hoort, het bij, uh, hoort het bij Lady Gaga. En dan uh, ja, dat, dat zou het ook niet slecht zijn voor mago, denk ik. gaga veel dus kan je spelen. Nou, kan niet. Dat. Ja. Goed, als we de vriezen, dankjewel. Yes, graag gedaan. Yes, en dat was dan ook meteen het einde van BNN Today. Wij zijn er morgen weer, kan je ons niet missen kan je onderwijl even naar facebook.com gaan, slash BNN Today. Zometeen langs de Vrijdagmiddag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 Ziet je terras eruit als een verzameling losse planken en stenen uit een ver verleden? Stijg boven jezelf uit en pak het aan. Kom nu naar onze projectshow en laat je inspireren. Tijdens de demonstraties op vrijdag en zaterdag laten we je zelfs live zien hoe je het doet. Hornbach, er is altijd iets te doen. De wet van Moor Hoe hoger de druk, hoe sneller een gesteente breekt.